4 uur. Dit is Liselotte Thomas met het nos short tijdens de voetbalwedstrijd van België op het EK in Frankrijk. Dat zou hij willen doen op een plein met tv-schermen. Er is nog een tweede verdachte opgepakt, maar daar is weinig over bekend. De Britse EU-commissaris van Financiën, Hill, legt zijn functie neer vanwege de uitkomst van het brexit-referendum. Hij zei dat hij niet kan doorgaan als Brits eurocommissaris alsof er niets is gebeurd. Vier grote fracties in het Europees parlement hadden aangedrongen op zijn vertrek. Hill is na de Britse premier Cameron de tweede prominente politicus die aankondigt dat hij opstapt na de uitslag van het referendum. De Britten stemden met 52 tegen 48 procent voor uittreding uit de EU. Bij een dansstudio in Texas zijn twee mensen doodgeschoten, melden autoriteiten. Er zouden volgens persbureau AP ook meerdere gewonden zijn. De dansstudio is in Fort Worth. Volgens de politie werd een van de doden buiten de studio gevonden. De ander zou in het ziekenhuis zijn overleden aan zijn verwondingen. In Den Haag is het traditionele defilé op Nationale Veteranendag afgesloten. Het defilé werd afgenomen door koning Willem-Alexander. Meer dan 5000 veteranen en militairen marcheerden vanaf het Malieveld naar de Kneuterdijk. 70 veteranen kregen vandaag een onderscheiding. Minister Hennis van Defensie onthulde in het Tweede Kamergebouw een beeldscherm... waarop de namen te zien zijn van mensen die zijn gesneuveld... tijdens oorlogen en missies na de Tweede Wereldoorlog. Dylan Groenewegen is in Nederlands kampioen wielrennen op de weg bij de mannen geworden. Op Goeree-Overflaké was Groenewegen na 212 kilometer de sterkste in de eindsprint. Wouter Wippert werd tweede, Wim Stroetinga derde. Het weer, regen, het is een graad of twintig. Morgen een paar buien en ook dan een graad of twintig. Dit was het in dan... Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Zijn die, die meeuwen, De tweede helft van de voetbalwedstrijd uh, van uh, Zwitserland tegen Polen is begonnen. Waar nog steeds uh, 0 tegen 1 staat op dit moment voor uh, Polen dus. Ja, die polen die, uh, die kunnen niet alleen klussen, die kunnen ook voetballen. Ja, dat, uh, dat is <laughs> heel ja. Hoor je Nicky Jam en uh, de single Per dan welkom terug bij uh, Zoveet op zaterdag uur 3 met daarin de volgende ontwerpen. Ja, we gaan straks even contact zoeken met iemand die iets gaat vertellen over tovertekenen. Die gaan we zo meteen bellen. En dan hebben we rond de klok van kwart over vier het pitreport van de Formule 1. En dan hebben we om half vijf het dier van de week. Het dier van de week, dat, dat hebben we even uitgezocht. Want er staan heel veel katten en honden natuurlijk weer in het dierasiel. Die allemaal op zoek zijn naar een baasje. En om kwart voor vijf hebben we het gedicht van de week. Dit is een gedicht dat is niet helemaal van mij. Maar ik heb het een beetje aangepast. Dus... Wel een beetje van mij. Een klein beetje van jou en ja. een beetje van anders. ander. Ik heb er wat uh, zinnen bij gezet en wat dingen ja. aangepast. Want het liep niet helemaal lekker. <laughs> en nu wel. Althans, ik denk dat het wel leuk Maar het is wel een leuk gedicht over uh, paardrijden op het strand. Paardrijden op het strand. Ja. Oeh, altijd leuk. Heb altijd keer leuk. Gedaan, keer ja, leuk. ik ga. Ja, echt waar. Kun je ja. ook paardrijden? Nou, <laughs> dat is <al> nog geleden. <laughs> ik zie het al niet lang op een paard. Geweldig. Dat is een heel groot paard hoor. Heel, gro heel groot paard. Paard van Sinterklaas. Nou, nee, nee, nee. Nou, oh, dat niet. Het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Reden genoeg om te blijven luisteren. Heel veel gezelligheid. En natuurlijk zo rond kwart voor vijf Het gedicht van de dag. Paardrijden op het strand. Reden genoeg om te blijven luisteren. Naar je eigen lokale omroep. FM Zandvoort. Met nu uit 83. TCC Zierfielderland. I saw And feel the Love. Feel the love. Ja, we gaan het hebben met uh, Rijna over tovertekenen. Cor, tovertekenen. Ja. Heb je er wel eens van gehoord? Ik had er nog nooit van gehoord. Ik zag een uh, advertentie staan in de krant... bij de zandkorrels van de Zandvoortse krant. En daarin uh, stond iets over tovertekenen. En dat, uh, dat trok een beetje mijn aandacht. Dus ik dacht, nou, ik bel even op. En ik heb vervolgens contact gekregen met uh, Rijna. Rijna, hoor je mij? Hi, ja, ik hoor ja. Hallo. Nou, Reina, jij organiseert het tovertekenen. Ik heb de website bekeken op tovertekenen.nu. Wat ja. is dat precies? Nou, tovertekenen is uh, het maken van mandala's, van tekeningen in een cirkelvorm. Dat is eigenlijk al iets wat eeuwenoud is. Maar wij, uh, wij maken gebruik van numerologie en uh, de werking van kleuren en symbolen. Om mensen te helpen uh, vorm te geven aan hun wens. Dus uh, het, het helder krijgen van, van de wens als eerste is, uh, is heel belangrijk. En dat gaat ze dan vertalen in, in, in die tekening. Ja, want op de website zelf staat dat, je, dat mensen die niet kunnen tekenen. Nou, ik heb ook nooit echt getekend. Maar ja, ik zit wel eens bij zo'n uh, zo, zo oerzaaie vergadering. En dan ga ik zelf een beetje met uh, een pen een beetje op papier krabbelen. En op een gegeven moment komt er een hele tekening uit. En dan denk ik, oh ja, dat is best wel leuk. Ja. Maar dit is echt ja. om iets ook te verwerken, had ik begrepen. Want het gaat over relatie. Ja, verwerken is niet helemaal het goede woord. Uh, waar jij uh, op doelt je intuïtie, zeg maar, achterna gaat gewoon een beetje zo doedelen. dat is wel wat we gebruiken. Maar wat we gaan doen, uh, wat we altijd doen op die dagen, is uh, eerst met mensen helder krijgen wat ze echt willen. En dat kan zijn uh, uh, dat mensen komen uit een situatie die ze niet prettig vinden. en dus iets anders willen creëren, maar je kunt ook gewoon helemaal blij zijn en denken ik wil eigenlijk nog in mijn leven dat ervaren of ik heb zo'n mooi plan, maar hoe ga ik dat in de wereld zetten? Nou, wat wij doen is helpen eigenlijk gedurende de ochtend om mensen uh, uh, dat, dat voor zichzelf uh, helder te laten krijgen en dan heel kernachtig. Dus niet uh, je eerste idee, maar echt even graven van is dit echt wat ik wil en uh, uh, ja, hoe kan ik dat kernachtig samenvatten? En dan gaan we vanuit dat wat ze <coughs> hebben bedacht of gevoeld en ervaren, gaan we aan het werk. Ja, het is in standpaviljoen Meijer aan Zee, aanstaande zondag 3 juli. Ja. En het onderwerp dat, dat stond in de krant, dat is uh, relatie, maar je, je doet het meerdere sessies. Dus dit gaat dan nu ja. toevallig over relaties, maar dat kan ook volgende keer over auto's gaan, of, of, of moet ik dat... <laughs> Nou, dat is wel een leuke. Je, je creëert je ideale auto. Nou, we werken met de wet van aantrekking. Dus uh, we leren mensen om uh, te ervaren dat als ze echt verbonden zijn met hun wens... dat uh, dingen vaak moeiteloos op je pad komen. Um, dat je dan uh, ja, de, de juiste mensen bij L1 of tegenkomt. Of uh, dat het eigenlijk allemaal een beetje op zijn plek gaat vallen. Dus een, een auto uh, past daar zeker ook in. Maar meestal kiezen wij onderwerpen die wat meer uh, liggen op... Uh, gebied van, uh, uh, nou ja, zoals nu relatie. Hè? Wat zou je willen ervaren? Wat wil je beter mm, hebben in je relaties of met een specifieke persoon? Misschien met je kind, uh, met je partner. Of wil je iemand aantrekken? We hebben vorige maand een wensmandala gemaakt. Dus daar was het heel algemeen. Wat is nou jouw wens? Wat wil je graag realiseren? En uh, dan moeten mensen kiezen. En het is voor mensen best lastig om één uh, wens uit te kiezen. Want mensen hebben veel wensen. Dus zo hebben we elke maand dan weer een nieuw thema wat, uh, wat weer mensen aanspreekt om, om mee aan de slag te gaan. En wat we terugkrijgen van de, van de deelnemers is dat het echt heel erg goed voor ze werkt. Dat het wel een dag heel veel informatie is en, uh, en uh, dat het veel in beweging zet. Maar er komen mooie, mooie dingen uit voor. Ja, want ik zie een beetje staan dat het ook over helend tekenen gaat. Ja. Helend tekenen dat is dat je een, een, ja, iets naars... Van je af kunt zetten, moet ik het zo een beetje zien? Uh, ja, ook, ja, vaak gaan mensen op zoek naar heling en, uh, en, en ja, heel voelen, zeg maar, als er iets niet, uh, niet goed zit. Um, de, de toon van de dag is niet zozeer dat we uh, therapeutisch bezig zijn. Dus mensen, omdat je je dan richt op, uh, op iets wat je wel wil, krijg je al een ander gevoel dan dat je gaat graven in wat niet fijn is, hè? Maar... Uh -huh. Door te focussen op wat je wel wil, uh, ga je dat ook um, zowel bewust als onbewust uh, een soort van voorwaar aannemen in je, in je belevingswereld. En ga je je dus al beter voelen. Dus in die zin is het um, tekenen heel... Het is een soort meditatie op papier, zeggen sommige cursisten. Okay. Dus het is heel rustgevend en uh, ja, ze voelen zich al fijn tijdens het tekenen. Ik krijg een enorme boost om dat mee te nemen in, uh, in, in de rest van de dag en van, van hun leven, zeg maar. En daar komt een beetje het tovertekenen eigenlijk vandaan. van Je creëert iets zonder dat je eigenlijk weet dat je iets gaat creëren. Wat het precies ja. is. Ja. ja, dat zeg je heel mooi. Het is echt ontspannen. En dan uh, gewoon laten gebeuren wat er gebeurt. En je wordt dan goed begeleid in dat uh, proces. En dan, uh, dan ja, dat is wel doven, want dan ontstaan er dingen die je niet afdinkt, maar die wel gebeuren. Ja, het gebeurt een beetje natuurlijk vanzelf. Het is zondag 3 uh, juli in uh, Meijer aan Zee. Zitten jullie er altijd? Of is het toevallig ja. deze locatie en is het de volgende keer ergens anders? Nou, het is nu, het is nu zomertijd. Dus nu is uh, Meijer aan Zee uh, En uh, dat houdt dan... Uh, met het najaar weer op. Dus dan gaan we kijken naar een volgende locatie. We denken wel weer aan een locatie aan zee. Maar dan één die weer permanent staat. Dus uh, dat gaat wel weer veranderen. Maar uh, we zijn uh, vorige maand bij mij aan zee geweest. Dus het is heel fijn, heerlijk. In is ja. nog een wijntje aan het strand. Zonnetje erbij. Het is echt een verwendag. Lekker, hè? <laughs> ja. <laughs> en de, de website www.tovertekenen.nu. Daar kunnen mensen allerlei informatie uh, nog even nalezen. Ja, daar staat het allemaal op. Ze mogen ons ook mailen of bellen. En uh, het event staat daarop beschreven. Dus uh, ik zou zeggen, daar kunnen ze kijken en, uh, en ze zijn welkom. Nou, ik ben wat wijzer geworden van wat het precies is. En ik hoop de luisteraars ook. En ik hoop dat het uh, storm gaat lopen. Want ik vind het ja? uh, wel een interessant onderwerp. Ja. Nou, ik zou zeggen, kom een keer meedoen. <laughs> ja, dat precies ga ik wat doen, ja. Leuk. Samen met Rob, mijn collega. Helemaal goed, dat is super. Ik kan je daar ook weer wat over vertellen. Ja. Dus, uh... Nou, in ieder geval, dankjewel voor je toelichting. En uh, we gaan je misschien nog een keertje vaker bellen erover. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Ja. Tot ziens. Dag. Let me make 'em see with this shoe. From making lasers and light it up. Ch Chaka, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, 'cause I feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna scream Come let me take it in my arms, let me fill you with my charm, chocker. 'Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, shaka, baby, But you make me wanna scream. Let me rock you, rock you. Frankrijk, eh, de eerste achtste finale aan de gang. De wedstrijd die vanmiddag om hè, drie uur gestart is, hebben we het over Zwitserland tegen Polen. En daar zitten we momenteel in de tweede helft en daar staat het 0 tegen 1. Ja, die Polen die kunnen niet alleen klussen, maar ze kunnen ook voetballen. Heer hoor? Ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Niet alleen spijgers. <laughs> nee, nee, nee, nee. Yo, de Saka Khan en I feel for you. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, normaal gesproken om kwart over vier zijn de klein beetje uitgelopen door de tovertekenen. Maar uh, hier is je dan, het bericht, uh, het Formule 1 nieuws. Ja, op 3 juli is er natuurlijk in Oostenrijk op de Red Bull Ring weer de volgende Formule 1 race. En op 10 juli op Silverstone in Engeland. En Bernie Ecclestone die vindt, uh, tussen haakjes, dat de brexit die van de week gebeurd is... het beste is wat het Verenigd Koninkrijk kan overkomen. Want, zegt hij, de Engelsen moeten weer eigen baas spelen in eigen huis. Dat doet hij namelijk zelf ook. En de mensen komen er wel over de brexit heen en zullen gewoon verder gaan met hun leven. Nou, McLaren, die zit er natuurlijk ook in Engeland. Net zoals de teams van Mercedes en Renault, die zijn er niet zo heel blij mee. Nou, sinds 2014 is de Grand Prix dus teruggekeurd in Oostenrijk. En dat vindt dan allemaal plaats in de plaats Spielberg. Nee, nee Rob. Steven Spielberg <lacht> nee. heeft er niks mee te maken. <lacht> Oké. Okay. En uh, voor Max Verstappen voelt het rijden in Oostenrijk op uh, de Red Bull Ring een beetje als het, alsof het een thuiswedstrijd is. Het circuit heeft weinig bochten, maar kent hoogteverschillen en is daarom speciaal om te rijden. Ook kijkt Verstappen uit naar alle Nederlandse fans. En vorig jaar kwalificeerde Max Verstappen zich als zevende daar en werd toen achtste. Het was helemaal niet slecht. Het was bij de top 10 natuurlijk. En dat was nog in een mindere auto dan nu. Nou, er was een speciale Max Verstappen-tribune voor 500 man uh, gereserveerd op de Red Bull ring... En daar zat dan bij verbonden dat er een meet and greet was met, uh, met Max. De kaarten die zijn al maanden uitverkocht erop. Dus helaas geen helaas, plek meer voor mij. Het is maar 99 euro. Oh, dat, was, nou, dat uh, valt mee. koop je, ja. ja. Maar toen was hij nog niet uh, kampioen geworden toen ze mee begonnen waren. Dat zal nu waarschijnlijk wel iets duurder zijn. Dus ja, dat is een beetje de, de update. En ook de update die uh, Kiva deed. Dat was natuurlijk geweldig, hè? Ja, die is helemaal voor, Zandvoort. Ja, nou, we zijn natuurlijk allemaal voor Zandvoort. Maar ik heb begrepen dat Assen, die ligt ook op de loer. Want die vindt ook dat uh, de Formule 1... ja, die kan ook wel op Assen worden gereden. Nou, dat denken wij dus niet. <laughs> wij denken dat dat gewoon in Zandvoort moet gebeuren. En hebben ze, de provincie hebben ze dus ingeschakeld uh, in Assen... om daar de subsidies voor te krijgen... om het circuit te upgraden en aan te passen. Nou, nou is het wachten op de provincie Noord-Holland. Want ja, je mag natuurlijk niet uh, dingen voor gaan trekken. En als een uh, regionale overheid... Een, uh, een bepaald bedrijf voorrang geeft en er zijn maar twee goede circuits in Nederland, dan moet de provincie Noord-Holland eigenlijk natuurlijk gewoon volgen, denk ik. Ja, dat vind ik ook. Vind ik ook. En uh, gooi er maar wat uh, geld tegenaan en maak daar gewoon het beste circuit van, van, van Nederland van dat As het nakijken heeft. Even, even wat anders, Cor. We kregen net een Burgernet-bericht binnen. Oh. Dit is een klein meisje, vermist. omgeving AJ van de Molenstraat. Oh. Het betreft een meisje van 4 jaar oud, getint bruin haar. En mocht u de gezien hebben, ze heeft trouwens zilveren blouse aan... bel even met 0800 0011. 0800 0011. Zilveren blouse en een ro roze jurk. Ja, dat is natuurlijk altijd heel als je je kind ineens kwijt bent. Ja, negen jaar, enfin, jaar oud. 6 jaar oud. Zes jaar oud. Zes jaar oud. Vier jaar oud, ja. Meis het bericht ook meisje van vier jaar oud vermist dus. Omgeving AJ van de Molenstraat. Ik geef uh, uw aandacht voor een uh, burgernetbericht. Ze is ongeveer uh, drie kwartier vermist, omgeving AJ van de Molenstraat in Zalfoort. Een uh, vierjarig uh, meisje. Ze heeft een uh, zilveren blouse aan. En voorzien uh, van een bloemdiadem in haar uh, haar. En uh, ook nog een uh, roze rok. En heeft u dat meisje gezien? Bel dan 0800 0011. 0800 0011. Het is drie minuten overal, vijf tijd voor het dier van de weekkoor. Ja Rob, want ik heb even gekeken op de website van de dierenbescherming en dierentehuis Kinderland, En het is alweer heel triest hoor, want er zitten dus alweer 25 katten te wachten op een baasje. Oké. Okay. En negen honden en 6 konijnen. En dat is uh, het aantal katten, dat was een aantal maanden geleden was dat, uh, niet zo heel veel. Maar waar ze allemaal vandaan komen, ja daar komen ze allemaal vandaan. Maar het, het loopt op. En dat is niet zo goed. En Ik heb er even eentje uitgepikt. Normaal staat er een dier van de week erop, maar die staat er nu niet op. Want ja, zijn er misschien te veel. Ik heb een uh, zwarte kat. Een, uh, ze heet Alja. Vrouwelijke poes eigenlijk. Nou, de leeftijd is 4 tot 8 jaar. En dat is een beetje een, een, een poes met een gebruiksaanwijzing. Maar als je dat dan goed weet, dan is daar heel goed mee om te gaan. Uh, de poes die was zwanger toen, uh, toen ze gevonden werd en is naar het asiel gegaan. En de kittens zijn inmiddels al, al weggegeven. Maar de poes die is uh, ja, niet echt gewend om uh, met kinderen om te gaan uh, onder de 12 jaar. Die willen natuurlijk graag de kat aanhalen. Maar dat vindt ze niet altijd even leuk. Dan krijg je gewoon een tik. Zo van, uh, wegwijzen. aan op. Dus dan moet je dan uh, weten van uh, hoe het is. Dus vooral als ze slapen, Misschien is ze ooit een keer geschrokken. Hè? Dus, uh, dan ligt zo'n kat te slapen. Dan denk je van, nou, ik ga even de kat aaien. Dan krijg je uh, een je kat. <lacht> Lekker. Lekker. Dus het uh, is dus een vrij pittige poes. Maar ik heb even verder uh, rondgekeken. Ja, Er zitten echt schattige beestjes zitten erbij. En uh, sommige die zijn, uh, zijn echt vrij jong. En die zijn dan met z'n tweeën. Die zijn dan altijd binnen geweest bij een uh, oud vrouwtje. Is het oud vrouwtje is, is dan overleden. Ja, waar moet je dan met de kat heen? En die gaan naar het asiel. Want ja, waar moet je dan heen met die katten? Dus er zit echt wel wat bij als denken denkt: van, nou, ik uh, wil een leuke kat of een, uh, of een poes hebben thuis. Er staan er echt wel 25 op. Zo. Maar nou, er is nog een ander probleem. En dat is dat uh, de dierenbescherming die zoekt dus nu een buitenverblijf... voor uh, katten die in het wild zijn geboren en niet gewend zijn om binnen te zijn. Want dat is natuurlijk weer een volgende probleem. Nou, had ik hier net een lijstje liggen, dan ben ik natuurlijk weer kwijt. Maar dat staat ook op de website van de dierenbescherming. En uh, dan zoeken ze dus een plek waar die beestjes uh, gewoon kunnen verblijven. Dat ze gewoon uh, lekker buiten kunnen zijn. Maar wel dan uh, bijvoorbeeld uh, ergens naar binnen kunnen. Bijvoorbeeld een stal of boerderij wat vrij groot is. Hebben we zoveel wilde kat in, uh, in ons land? Nou ja, ze doen nu een oproep dat ze dus dat uh, zoeken... Dus ja, dat, dat loopt een beetje uit de hand. En die zijn dus niet te plaatsen bij mensen thuis. Omdat ze, ja, ze zijn bang in huis. Ze willen naar buiten. En, en sommige katten, die willen alleen maar binnen zijn. Want ja, die hebben hun hele leven lang op een flat gewoond. nooit buiten geweest. Dus ja, die zien het boze buitenwereld. <kacht> daar gaan we niet naartoe. Dus ja. blijven lekker veilig binnen. Maar als ze wat ouder zijn, een beetje ingeslapen kat geworden. Maar de, de, de plekken waar ze dan kan uh, kunnen zijn, wat niet binnen is, da, daar wordt nu ook naar gezocht. En het loopt echt op. Dus als mensen dan een plek weten... dat ze denken van nou, ik uh, boerderij uh, van mijn tante... die uh, een paar katten kan gebruiken. Meld je aan bij de Dierenbescherming. En voor de lieve dieren in het uh, Kennebedierenthuis... ga je natuurlijk naar de Keesomstraat nummer 5. En dat meisje van 4 jaar, gelukkig ze is weer aangetroffen hoor...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 Come back time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 Play mooi hè, bij Dijsplaat. To, to the good kort day. Je de CEO van de 21 Pilots en Stressed Out. Zo vlak voor het gedicht van de dag. En straks na vijf uur een nieuwe entertainment view Met daarin de zanger Jeroen van Broeghoven. It's all right with me. As long as you by my side.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 I try to hide <laughs> I was always Cor en ik zitten momenteel nog even te kijken naar de wedstrijd in de achtste finale. Tijdens het EK voetbal hebben we het over Zwitserland tegen Polen. Daar staat het op dit moment 1-1. Jawel, met nog een kleine 5 minuten in de reguliere tijd te spelen. Zwitserland-Polen 1-1. Yo, de T. Sharp en Joe, het is bijna kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de dag. Kor, ben je er klaar voor? Ik schrijf net de laatste dingen op. Oké, okay, net op tijd. <laughs> het gedicht heet Paardrijden op het strand. Ja, op het strand met mijn, uh, mijn, mijn paard. Het is gemaakt door een uh, meisje, Melody. En ik heb het een beetje aangepast, want het klopt niet helemaal. Ik denk dat het meisje ook niet zo heel oud was, maar. Laat ik het maar voorlezen. Ik rijd met jou op het strand, met mijn teugels in de hand. Op het strand met veel water en zand. Twee blije oortjes, vier gelukkige oogjes en een zachte bries in een zucht. En een paar meeuwen krijzend in de lucht. Ik snoof de zeelucht diep in mij op en we draafden weg. En even later zaten we in een zacht galop. Voorzichtig liet ik de teugels wat los en we draafden door het zilte sop. Al mijn zorgen vergat ik eventjes, die waren weer voor later. Spetters kwamen in mijn gezicht van het zoute water. Ik sloot mijn ogen en we galoppeerden in de wind en ik voelde me weer zo blij als een kind. Dit keer deed ik mijn haar los, maar mijn cap bleef op. De wind door mijn haren voelde echt top. Rijdend op het strand draaften we zonnebeugels in het zand. Voorzichtig reden wij langs de kant van de zee. Het geluk ziet ons eventjes heel erg mee. Wat is het prachtig en mooi om hier te rijden... over het strand tijdens de mooie jaargetijden. Weg van alle mensen, rijdend over het eeuwige strand... van het mooie Zandvoort in Zuid-Kennemerland... Wat is hij mooi? Dank je wel, hoor. Mooi gedicht van de dag. Ik vond hem uh, heel leuk, maar als je ziet dat ik het bij heb geschreven. <laughs> ja, ja, ja, ik zie het. Het is een andere uh, uh, geworden, worden waar de bakje uit. Paardrijden op het strand. Sinds een dag of twee. Hier is Doe Maar. Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds Ze is van mij Ze is, ze is van mij Zo op de zaterdagmiddag bij CFM Sofort. Je de lip en de funky town. Nou, de heren zijn inmiddels gearriveerd. Dan hebben we het over de heren van programma Entertainment voor De presentator en de gast van vanmiddag, Jeroen. Die straks na vijf uur te horen zijn bij CFM. Maar zover is het nog niet. Want we hebben nog wat berichten voor je. We hebben nog wat berichten in uh, paviljoen 11... Paviljoen Ons, daar is op 1 juli een beachfestival. Nou, we hebben geprobeerd vandaag de mensen te bereiken. Nou, dat is wel gelukt, maar degene die er alles van weet, die gaat het morgen allemaal vertellen, Rob. Oké, okay, wij staan voor op... Zondag. Heel goed. Heel ja. goed. Dus die zit dan morgenmiddag in ons programma. Nou, verder dan hebben we de zomermarkt op 10 juli... van, van 10 uur s ochtends tot uh, 6 uur s avonds. Dat is altijd zo leuk, hè, Rob. En zeker als het weer dan even mee zit... Want dan komen al die mensen die dan wat te vergeven hebben... dus die promotie uitdelen van nieuwe snoepjes, nieuwe chipjes, weet ik het allemaal... die komen hier allemaal naartoe en die gaan allemaal gratis dingen uitdelen. Nou, er staan 300 kramen en er is straattheater. En de markten die zijn echt een evenement geworden. En bezoekers en handelaren uit heel Nederland die komen daarvoor speciaal naar Zandvoort... Het is een van de grootste jaarmarkten in zijn soort. En het hele centrum van Zandvoort staat dan tijdens deze jaarmarkt... weer helemaal vol met kraampjes in de Zandvoortse kleuren geel en blauw. En het is altijd zo gezellig, hè, die zomermarkt? Ja, dat is echt heel, heel erg gezellig. Want je komt allemaal mensen weer tegen die je al jarenlang niet gezien hebt. En zeker als je een beetje, zoals ik altijd, twintig jaar in en loopt. Ja, dan ja, kom je ja. die weer eens tegen. En hé, hey, hoe is het met jou? En hoe gaat het ermee? En, en ja... Gewoon gezellig. Hoeveel jaar hebben we eigenlijk al uh, die, uh, die markten? Want uh, ja, zo gezellig altijd. Nou, dat is een goede vraag. Heel, dat... lang. Heel lang. Heel lang. Heel lang. Ik heb er zat, uh, niks van bij. Maar ik kan me wel herinneren dat vroeger hadden ze dat ook wel eens met, uh, met zo'n jaarmarkt. En, en toen kwam er een windvlaag. Weet je dat nog? Ja. Door al die kraampjes ja. in de lucht in. En er uh, stond er een uh, aardbeienverkoper bij uh, dat café uh, waar wij wel eens komen, hè? Café 4. En er ging de hele tent de lucht in, inclusief uh, het geldkistje. Oei. En er gingen al zijn baanbiljetten door de lucht in. Oei. Heen. Nou, er is bijna alles weer teruggevonden, maar er uh, was het natuurlijk wel wat kwijt. Maar ja, dat papperde ergens een dakgoud in of zo. Dus dat is op uh, 10 juli. En dan hebben we nog een laatste nieuwtje. Het is het Tropicana Festival, die komt weer terug. Kijk het nog? Ja. 16 juli. Jeetje, leuk. Om acht uh, uur. Het is uh, terug van weg geweest en op verder verzoek is het uh, dus teruggekomen... Want de tropische sferen van de Caribiën en de Galos uh, sfeer... en dat gaat allemaal uh, plaatsvinden op en klanken... van de salsa, de merengue en de bachata. En dat is in de Haltestraat, Dorpsplein in het Kerkplein. Nou, er is een aparte Facebookpagina voor gemaakt. Muziekfestival Zandvoort. En uh, er zijn diverse horecabedrijven erop aangestoten. Die zitten ook allemaal op Facebook... en die hebben er allemaal wat over vermeld. En ik kan me nog wel herinneren van, uh, van vorige festivals... Het was altijd heel erg warm. Dus zou het dan toch gaan gebeuren dat het lekker weer wordt? Ja, vast wel. Vast wel, jullie, Dat is over tweeënhalve uh, nou, weken zo'n beetje. Ja. Dus uh, nee, maar ik zie het helemaal zitten. En dat was het een beetje. Erop. Mooi, mooi. Het zit er ook uh, meteen op. We gaan uh, plaatsmaken voor Fred. En uh, ja, de zanger van vanmiddag, Jeroen, die erbij is. En uh, wij zijn er morgen weer met Sanford op. Zondags? Zondag. Zondag. Ja, Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag